6 uur, het NOS Journaal, Martijn van Beek. Goedenavond, mensen in nood stopt met noodhulp in Haiti. Vlootschouw voor Britse koningin op de Theems. En Dirk Kuyt speelt volgend seizoen in Turkije. Het weer, vanavond wordt het steeds droger... maar vannacht trekt vanuit het westen opnieuw een gebied met regen het land binnen. Het wordt dan een graad of 7. Morgen in de loop van de dag steeds meer droge perioden. In het westen breekt dan mogelijk de zon nog even door. En het wordt iets minder koud dan vandaag. De hulporganisatie Cordaid Mensen in Nood stopt met de noodhulp in Haiti. Het land werd in 2010 getroffen door een verwoestende aardbeving. In Nederland werd via Giro 555 geld opgehaald. Paul Borsboom is hoofd noodhulp van Cordaid Mensen in Nood. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zit het werk erop in Haiti? Nee, nee, zeker niet. Uh, wat erop zit is dat uh, ons deel van het uh, samenwerkende hulporganisaties geld uh, op is. Mm -hmm. uh, waardoor we dus nu een andere fase ingaan. En wat heeft u met het geld gedaan? We hebben uh, in de eerste instantie uh, noodhulp verleend. En dat, uh, dat ging voornamelijk over uh, drinkwater, uh, voedsel uh, voor toch behoorlijke hoeveelheden mensen. Ik denk iets van 250.000. Uh, we hebben tenten uitgedeeld en uh, vervolgens zijn we overgegaan naar de wederopbouw en dat was voornamelijk huizen. We ja. hebben iets meer dan 6.000 huizen neergezet, dat is bijna klaar. Um, en verder hebben we een, een uh, dat noemen we in het Engels een mental health uh, programma uitgevoerd voor iets van 95.000 uh, mensen. En nou begrijp ik dat die huizen zijn gebouwd door uh, de mensen daar. Wat gebeurt er nou met die timmermannen en metselaars? Raken die hun baan kwijt? Nee, nee dat, dat zeer zeker niet. Het waren voornamelijk uh, mensen in opleiding die we uh, ingezet hebben voor het uh, oprichten van de huizen. Mm -hmm. uh, dat, dat gaat uh, eigenlijk om, uh, om een instituut dat straatkinderen opleidt uh, tot, tot timmermannen en metsel, metselaars. En die hebben wij de gelegenheid geboden om hun praktijkervaring op te doen bij ons. En uh, nou, met die praktijkervaring zijn ze dus beter in staat om een baan te vinden. En nou hebben we op tv allemaal die beelden gezien van die enorme tentenkampen in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn die nu ook weg? Nee, er zijn uh, nog naar schatting iets van een half miljoen mensen die in tenten zitten. En nu, um, nu stopt Cordaid Mensen in nood met die noodhulp. Uh, vertrekt Cordaid daarmee ook helemaal uit Haiti? Nee, dat doen we zeker niet. Uh, voor de aardbeving hadden we al een, uh, een ontwikkelingsprogramma. Uh, dat gaat door. Uh, de, en dat gaat dan om, uh, om voornamelijk uh, inkomensgenerering. Uh, het gaat om conflicttransformatie. Uh, verder gaan we bezig met rampenvoorbereiding en, hmm. en rampenpreventie. En we zijn ook nog steeds in de race met de Europese Commissie... en Wereldbank voor fondsen voor verdere wederopbouw. Dus uh, Cordaid gaat nog wel even door daar met, uh, met de hulp? Dat denk ik wel. Okay, dank u wel, Paul Borsboom van CORDATE Mensen in Nood. Geen dank. De Britse koningin Elisabeth vaart in Londen... aan boord van het koninklijke schip The Spirit of Chartwell... mee in de grote botenparade op de rivier de Thames... Met die parade in Londen wordt gevierd dat Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Meer dan duizend boten vergezellen de koningin. En naar verwachting volgen honderden miljoenen mensen in binnen en buitenland het feest rechtstreeks op de televisie. Well, it's a fantastic scene here. Look at that. Just look at it. We can just see the queen. And we can see everything. I have to say though, we'll probably see more this evening when we watch it all on television. But. That is a terrific sight. Er well, there are so many young faces on the boats on the side of the river, on the bridges as well. You hear little voices, very high voices, screaming out as we come by. And it is just a wonderful, wonderful feeling. And we're certainly not let a few spots of rain dampen our enthusiasm. Oh no! It's just a fabulous feeling to be a part of it. Een beetje regen verpest ons feestje niet, al dus deze ze van de BBC. Onze correspondent Arjen van der Horst die is er ook bij, bij de Towerbridge in Londen. Uh, Arjen, heb je enig idee hoeveel Britten die regen trotseren? We hebben geen precieze aantallen, maar het zijn echt honderdduizenden Britten die we vandaag langs de kant van de rivier de Theems stonden. Over een lengte van 12 kilometer, beide zijden van de rivier, stond het echt vol met die hebben zich echt niet laten afschikken door de regen nu. Het, uh, de vlootschouw is nu voorbij, maar de stad is nog bomvol mensen. Die proberen nu allemaal naar huis te gaan. En wat dat betreft, de aanwezigheid van het aantal toeschouwers... Uh, dan kun je het wel een succes noemen. Oké, okay, dankjewel. Arjen van der Horst in Londen. De Syrische president Assad heeft in een toespraak ontkend... dat zijn troepen iets met het bloedbad in Hula te maken hebben. Daar werden een week geleden ruim 100 burgers afgeslacht... onder wie veel kinderen... Correspondent Sander van Horen in de Syrische hoofdstad Damascus over de toespraak van president Assad die live was te zien op de Syrische TV. Over dat bloedpad wisten we al dat Syrië dat heel duidelijk aan terroristen wijt. En dan kon je jou vragen, kan je daar nog overheen? Dat kan, want hij noemde het monsters die dat gedaan hebben. Wie zou zoiets doen? En ja, de Syrische regering, de president, werpt dus alle verantwoordelijkheid van zich af. Dat hebben wij niet op ons geweten. President Assad zei ook dat Syrië wordt geconfronteerd met een echte oorlog... en dat hij zal blijven vechten tegen de opstand tegen zijn regime. Kortom, niet bepaald verzoenende woorden van Assad. Maar die toon werd ook niet verwacht, zegt een lid van de oppositie. Ik van hem En nu voelen we dat uh, we, we, uh, we het regime Volgens deze man bleek uit de toespraak dat Assad zwak staat. Er liggen volgens de oppositie nu kansen om van dit regime af te komen. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. De automobilist die vannacht doorreed na een dodelijk ongeluk in Zeus slaanderen heeft zich gemeld. Het is een man van 24 uit Hulst. Bij die plaats zou hij vannacht een fietser uit België hebben doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. Vermoedelijk kwamen de twee fietsers van een popfestival in Hulst. Na het ongeluk riep de politie mensen op om uit te kijken... naar de beschadigde auto van de dader. En dat heeft gewerkt, denkt de politie. Het was toch al vrij snel duidelijk dat er sprake was van een Alfa Romeo. Nou, en daar is hij mee geconfronteerd van, jij hebt toch zo'n ding. Ja, en toen kreeg hij ook wel in de gaten dat hij er niet echt meer onderuit kwam. Dus toen heeft hij zich gemeld. En hij is nu in verzekering gesteld. En zal vandaag en morgen gehoord worden. In een nachtclub in Servië zijn drie mensen omgekomen door een handgranaat. Een van de slachtoffers is de man die de granaat activeerde. Hij werd even daarvoor geweigerd bij de ingang. Ook twee vrienden en zijn broer mochten niet naar binnen. Tijdens een ruzie met het beveiligingspersoneel haalde de man de granaat tevoorschijn. Volgens plaatselijke media probeerde zijn broer hem nog tegen te houden. Ook die broer kwam om. Belgische en Nederlandse agenten hebben gisteravond twee Fransen aangehouden... na een wilde achtervolging. Die begon toen de politie van Breda de automobilisten wilde controleren op drugs. De Fransen vluchten richting België. En daar werden ze tegengehouden door de Belgische politie. Eigenlijk direct over de grens uh, trachten de Belgische collega's uh, deze auto te controleren. Echter uh, werden zij zeg maar, aan de kant gedrukt... waarna beide auto's keerden en terugreden richting Tilburg. Op dat moment randen zij een uh, Nederlandse politiewagen waarbij een van de agenten geschoten heeft. Twee tweetal ontkwam en reed met hoge snelheid terug naar Breda. Dus daar lieten ze de auto achter en renden ze vandoor. Er werd toen een politiehelikopter ingezet... om de mannen te vinden en op te pakken. Op Schiphol is een man aangehouden die een ongeladen vuurwapen bij zich had. De man van 38 wilde naar Kenia vliegen. Het wapen werd gevonden bij een controle. De verdachte zegt dat hij was vergeten dat het wapen in zijn tas zat. Volgens de Maratioce had de Nederlandse man geen munitie bij zich. De man zit vast en wordt waarschijnlijk dinsdag voorgeleid. Dirk Kuyt speelt het komend seizoen voor Venerbahçe. Hij tekent bij de Turkse club een contract voor drie jaar. Kuyt speelde de afgelopen zes jaar voor Liverpool... maar kon daar het afgelopen seizoen niet meer rekenen op een basisplaats. Kuyt maakt ook deel uit van de selectie van het Nederlands elftal... dat morgen naar Polen vertrekt voor het Europees kampioenschap. Venobatje is omstreden omdat die club een van de hoofdrolspelers is in het omvangrijke omkoopschandaal in het Turkse voetbal. Een lastige dag voor de toppers op Roland Garros. Ze hebben overwerk of vliegen er soms helemaal uit? Mark Brasser in Parijs, wat is er allemaal gebeurd vandaag? Nou, laten we beginnen bij die topper die eruit ligt. Dat is Victoria Azarenka, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Zij speelde tegen Domenica Tsibulkova uit Slowakije. Ja, en Azarenka, ja, het was zo'n dag, zei ze na afloop op de persconferentie. Er werd dan gevraagd wat ging er fout? Nou, ze zei alles okay. ging er fout. Ik zou het liefst de zelfmoord willen plegen. Nou, is dat hun laatste een beetje overdreven. Maar goed, ze zei het wel. Ze ligt er dus uit. Domenica Tsibulkova gaat door naar de kwartfinales. Dan hebben we ook Novak Djokovic nog gezien, de nummer 1 van de wereld bij de mannen. Ook een topper. Hij speelde tegen André. Andreas Seppi, de Italiaan, die begon ontzettend goed. Won de eerste twee sets. Een 2-0 voorsprong dus voor uh, Andreas Seppi. Toen kwam Djokovic terug. Hij pakte de derde, pakte de vierde en uiteindelijk ook de vijfde set. En dus gaat uh, Novak Djokovic door naar de kwartfinales. En nu nog op de baan. Uh, nou, veel partijen nog op de baan. En er moeten ook nog wel wat partijen gespeeld worden. Maar Roger Federer staat op de baan. Hij speelt tegen een uh, jonge Belg, David Gauvin. Iedereen dacht van nou, dat, dat, dat zal, die Federer zal dat wel gaan winnen. Die Gauvin, uh, had vroeger op zijn kamer. Posters van Federer. Federer was een grote held. Nou, om zo'n wedstrijd in te gaan, dat, dat is natuurlijk niet zo heel erg goed. Maar die Gauvin, die verrast toch eigenlijk iedereen. Won de eerste set. Federer won set 2 en 3. En we zitten nu uh, diep in de vierde set. Federer een break voor. Hij leidt met 5-3. Uh, het is Gauvin, die vecht voor zijn laatste kans. Die nu zijn service game uh, moet houden om in deze partij te blijven. Maar die, ja, die jonge Belg, lucky loser, maakt ontzettend veel indruk. Maakt het Federer heel erg moeilijk. Maar Federer zal uiteindelijk toch wel weer uh, doorgaan. Dus er gebeurt inderdaad uh, heel erg veel op dag... Van Roland Garros. Dankjewel, Mark Brasser in Parijs. Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn in Scheveningen Europees kampioen beachvolleybal geworden. Ze waren in de finale in twee sets te sterk voor het Griekse duo Arvaniti en Tsiartsiani. Het is de eerste keer dat een Nederlands duo de Europese titel pakt. En dat doet Sanne Keizer wel wat. We hebben al een paar keer heel dichtbij gezeten op een. Uh... EK en um, ja, om dat dan in eigen land uh, zo goed te maken, die keren dat een beetje tegenviel, dat, uh, ja, dat is heel gaaf. En voor ons is het gewoon een, uh, ja, een opstapje naar het grotere werk, uh, waar we het natuurlijk voor doen dit dus, jaar en als Olympische Spelen. En bij de mannen verloren Emiel Boersma en Daan Spijkers de finale van de Duitse titelverdedigers. En dan tot slot nog even de hoofdpunten van het nieuws. De noodhulp voor Haiti van hulporganisatie Cordate Mensen in Nood is besteed. Na de aardbeving van begin 2010 kreeg Mensen in Nood 29 miljoen euro... van de 112 miljoen die was ingezameld op Giro 555. Cordate heeft van het geld vooral huizen gebouwd. De Syrische president Assad noemt het bloedbad in de stad Hula een misdaad... waar de autoriteiten niets mee te maken hebben. Zelfs monsters zouden zo'n misdaad niet begaan, zei hij in het parlement... In Hula werden ruim een week geleden 108 mensen vermoord... van wie ongeveer de helft kinderen. En de automobilist die vannacht doorreed na een dodelijk ongeluk... in Zeeuws-Vlaanderen heeft zich gemeld. Volgens de politie is het een man van 24 uit Hulst. Bij die plaats zou hij vannacht een fietser hebben doodgereden. En dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de VPRO met studio Itzerda. Hoorde u dat? Als ik u nu vraag...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 Vrienden van de radio. So In dit grote volle glas zit een lauwe, iets wat troebele vloeistof, die ik terstond helemaal tot de laatste druppel ga leegdrinken. Het ruikt vreemd. Wat heb ik gisteren gegeten? Kom, kom. Studio Itzada gaat vandaag over grenzen. En ook ik persoonlijk zal een grens overschrijden... ten behoeve van een gezonder en evenwichtiger bestaan. Het moderne leven in tijden van crisis vergt immers veel van de mens. Met als gevolg een te vroeg uitgewoond lichaam. Slaaptabletten, antidepressiva, haarstukjes. En dat zijn nog de gunstige gevallen. Want velen van ons grijpen naar de drank en andere schadelijke geneugden. Ja, kan ondanks niet. de grenzen der wet. Gelukkig heeft moeder natuur ons in haar almachtige wijsheid... ...onbeperkt toegang verschaft tot een onuitputtelijke bron... ...van een krachtig levenstonicum. De Golden Shower. Ofwel onze eigen urine. urine Sterreel. Bacterievrij en vol van gezonde levensstoffen en waardevolle vitamines. It's good to drink fresh urine. Ik neem nu het grote volle glas ter hand. Met daarin mijn eigen ochtendurine. En zeg. Proost! Proost. Oh, ik ga... Waar is verdorie? Gaat dat glas er ook nog om? Mijn kleren! Martin, Martin Minkeba. Ja. doe jij eens wat? Moet. Moet ik hier nog eens overheen? Ik weet het niet hoor. Ook, ook, ook ik, ik, heb, ik heb grenzen. Uh, ze, ze zien me maar als het grenswachtertje van dienst... die u door het schemengebied voert tussen zes uur en zeven uur... wanneer de echte avond begint. Over grenzen heen, dat is het Creo ditmaal. In deze laatste uitzending van dit seizoen van Studio Itzadaar. Het programma vernoemd naar radiopionier Ingenieur Itzadaar. Slow Radio vol verhalen waarvan je denkt... hé, hey, ik wist niet dat ik daarin geïnteresseerd was. Deze maand zijn er trouwens Europawijd No-Border-dagen. Wist u dat? Ik niet. Daarover straks veel meer. Er zijn drie sprongen waar drie wegen bijeenkomen. Uh, en er is een drielandenpunt in Nederland. En... Er is het drie provinciepunt waar drie provincies elkaar midden in de Merwede raken. En precies over dat spannende Nederlandse punt heen vaart vele malen per dag een pontje. Het pontje van Gorkum naar Woudrichum en naar Voortvuren. Goed, we gaan de pont op. Bij het veer van Gorkum. De ultieme grens, de Merwede, drugsbevaren rivier van Europa, toch? Ja, klopt. Van ja. Europa, 800 schepen per redmaal komen hier voorbij. En daar gaat het kleine pontje dapper tussendoor. Ja, nou ja, klein pontje. Ik denk dat het niet echt een klein pontje is. Maar hij gaat er wel dapper tussendoor. Hier aan de over van een machtige rivier. De andere over is ergens. En deze hier is hier. De over waar we niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant. Zodra we daar zijn aangeland. Uh, ik ben Johan Ania, bedrijfsleider, veerdiensthavens en markten van de gemeente Gorkem. Uh, ik ben Theo Sprong. Ik werk ook bij dezelfde afdeling als Johan. En Johan heeft mij vorig jaar gevraagd om een boekje uit te brengen. Geen gezeur, we varen verder de deur. Goed, we gaan naar boven. Graf op. Mijn opa zat toch ook op de pont? Ja, mijn opa die zat tot uh, 1962 op de pont. Ja. Op het veer tussen Gorkum en Sleeuwwijk. Hij was uh, hoofdmachinist, dus het was een stoomschip. Ja. En dat was de verbinding, de Noord-Zuidverbinding. En dat stond ook op de dienstregeling uh, de kortste weg naar Parijs, want er was geen andere weg. Je moest met het veer. Dus in de hoogtijd uh, zette de, die veerdienst zette ook meer dan 2 miljoen uh, overzettingen uh, hadden ze toen. Uh, de pont waar we nu op gaan, de Gorkum 8, die gaat alle drie provincies de grenzen overschrijden. Dus die begint in Zuid-Holland, gaat naar Noord-Brabant en gaat daarna door naar Gelderland, naar Slot-Loevestein en naar Fort Vuren. Nou, Slot-Loevestein was in het verleden natuurlijk een staatsgevangenis. Want Hugo de Groot die is daar natuurlijk gevangen genomen en die is met een, ja, met een list in de boekenkist is die naar Gorkum vervoerd. En van Gorkum is hij weer overgezet met een andere boot, met een andere pont, via Sleeuwijk en uiteindelijk is hij gevlucht naar Parijs. Zie je, de kortste weg naar Parijs. De weg naar Parijs, daar heb je hem weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. waar gaan we nu heen? heen we varen nu naar Woudrichem. We varen nu zeg maar uit de haven van Gorkum, de voorhaven van Gorkum. Zuid-Holland? Zuid-Holland en we varen richting Brabant. Oké, okay, we gaan even met wat scholieren. is allemaal scholieren. Zit je iedere dag op de pot? Ja. Maar eigenlijk woon je dus in Brabant en ga je in Zuid-Holland op school. Ja, dat klopt. Wij zijn heel erg slim, dus daarom moeten wij uh, in met het begin uh, naast. Oké, okay, maar leg mij dan eens uit wat uh, het cultuurverschil is tussen Brabant en uh, Zuid-Holland. Nou, zo slim zijn we nou ook niet meer. <laughs> Brabant is gezelliger. Tot wow, het is dus echt gezellig daar in ja. Brabant en daar is het echt heel saai in Zuid-Holland. Denk... Meer kakkers. daar. Ja, meer ballen. Maar... Ik ben alleen met school, voor school in Zuid-Holland, de rest ben ik er nooit. <lacht> oh, ja. En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop... dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Het is ook een ontmoetingsplaats van, van heel veel mensen. Dat is het mooie ja, van, dat, van die grenzen die in overgezet worden. Ja, je ontmoet elkaar allemaal uh, hier op dat pontje. Dus het is een soort uh, niemandsland of zo zo'n tijdloos gebied zo dat overzet, of niet? Het, het, het water blijft tijdloos, in mijn beleving. Je vergeet even alles en ja, je kan gewoon genieten van de natuur van het water. Even onthaasten, even, even onthaasten. Ja, even onthaasten. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan. In ja. feite hier, ja. zeg maar, dat noemen ze de grijze krip, zeg maar, precies op de punt. Er leggen drie punt. Dus daar legt Zuid-Holland, hier legt Brabant. En als je het hoekje omgaat, dan, dan ga je Gelderland in. En dat is het u dan. weet dat precies waar die loopt? Ja, ja. Ja, dat, uh, dat klopt, ja. Historisch punt dus? Ja, ja. Dat, dat is zo'n krip, zo'n landkrip met wat ja, bomen erop. Ja. En op dat puntje komen de drie provincies samen. Ja, het puntje van de krip. Dus we komen net niet in Gelderland dan. Nou ja, als u wil, laat ik hem er naartoe varen en dan zitten we erin. Ja, hoor. Geen probleem. Dan hebben ze in ieder geval alle drie gehad. Zal ik wel even heen. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Heen. doet hij speciaal voor ons? Ja. De veerbaas. Ja. Hij vaart eventjes. Gelderland binnen. Zit nu nog in Brabant. En eigenlijk uh, op het moment dat we hier uh, zeg maar de punt over uh, hier dwars van krijgen. Ja. Ja, dus dat is nu dus die op die dit moment. Ja. zit zitten in Zuid-Holland. En we zijn nu in Gelderland. En zo gauw als we dadelijk een stukje verderop zijn en de punt weer weer aan de zijkant hebben, want hij draait nu. Als je nu de midden van de rivier over, overschreden hebt, dan zit je weer terug in Zuid-Holland. Dus is, als het over grenzen gaat, is dit het mooiste punt van Nederland. Blijf laat de wol meneer. Je ziet toch dat de boot vol. Ga Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, Zuid-Holland Brabant. Het is Zuid-Holland, Brabant Gelderland. Zuid En er is zelfs een boek over het veer van Gorkem verschenen. Geen gezeur, we voren verder deur. Op de site Veerdiensten Goringchem, ik zeg het even zo voor veerdespelling.nl, staat alle informatie over dat boek. De nacht van 31 december 1992, op 1 januari 1993, staat bij vele douaniers voorgoed in de hersenschors gebrand... Dat was het moment dat alle grenzen van ons land wagenwijd opengingen. Slagbomen gingen naar de schroot en de denkbeeldige stippellijn... die ooit door menig mensen met kloppend hart in de keel werd benaderd. Daar raast nu het verkeer plankgas door... zonder acht te slaan op grenspaal of stopteken. Henk Lamers begon als broekie van 18 te werken als grenswachter in Venlo... om daarbij nacht en ontij ons grondgebied te bewaren... voor smokkelaar en boeventuig... Tegenwoordig werkt hij in Rotterdam bij de Belastingen. En is eigenlijk nooit meer terug geweest naar zijn oude standplaats aan de Wezelse weg. Nu, speciaal voor Studio Itzer neemt hij een duik in zijn verleden. Ik ben Henk Lamers. En we zijn hier op de Wezelse barrière. Een grensovergang bij Venlo. Je heb hier gewerkt. Ik heb hier gewerkt, ja. Als? Als douaneambtenaar. Dat was je kantoor? Dat was mijn kantoor, nummer 133. Het ziet er een beetje verlaten uit, nou hè? Ja, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat er achter die lamellen zit. Ik weet wel dat die uh, garage die was helemaal open was. Daar kon je auto parkeren, zeker in de winter was dat fijn, hoef je niet te krabben. Maar we stonden dan precies op dat middenpunt daar, stonden we op straat, controleren. Goed, dat kantoor dan? Is goed. Uitkijken met oversteken, natuurlijk. Maar nou mag het hier gigantisch doorrijden. Was het nou leuk werk, douane? Oh ja hoor, dat had best wel zo zijn charme. En als ik het vergelijk met, uh, met het heden, als je dan met collega's praat die nu ook in dit primaire proces zitten. Op een of andere manier heb je toch echt wel het idee dat hey, je een bijdrage levert aan uh, het welzijn van de maatschappij. En dat had je hier dan ook. Dat moet je jezelf wel voorhouden natuurlijk. Want meestal maak je mensen ongelukkig. Ja, er waren er een paar ongelukkig. Ja, dat klopt. Ja, goed, dan moeten ze maar niet smokkelen. Zo simpel is die. Wat smokkelden ze hier? Nou, hier werd voornamelijk, uh, maar dat komt ook omdat vlakbij wat uh, lege plaatsen waren in Duitsland, kwamen dan de militairen. Ja, dat was eigenlijk een sport dat je dan uh, daadwerkelijk sigaretten of drank bij hun uh, wisten betrappen. En daarachter zie je het zoutpad. Soms wilden ze ook nog wel vlak voordat ze bij je waren hier op kantoor speelden ze dan omdra, eh, daar dat zoutpad rijden. Nou, dan hadden we een ploegje in het veld klaarstaan. En die vingen ze dan wel weer af. Jammer dan. Want hierachter heb je een heel groot bos. Ja, dat klopt. Het is een beetje smokkelaar. Die doet een rugzak op me. Ja, goed. Ik bedoel, ik heb ook langs de Groene Grens gepatrieerd, zoals dat zo mooi heet. In de winter was het afzien en in de zomer op een fietsje doorbetaald recreëren. Maar zavonds, als je dan s'avonds dienst had, ja, dan wilde het nog wel eens gebeuren dat er wat uh, over de grens gebracht werd. Wat is de grootste vangst die je hoort gedaan? Hè? Mijn grootste vangst was uh, voor Dat was in de tijd nog in de Gulden-tijdperk. Voor 20.000 gulden aan sieraden. Ja, bleek achteraf een kraak te zijn in een dorp net hier over de grens. En die uh, twee pubers die kwamen de grens over midden in de nacht op een plek waar je normaal genomen helemaal niemand meer verwacht. En eh, die hadden gewoon voor 20.000 gulden aan sieraden bij. En dat is nu, als je het omrekent, denk je dat, dat je nu ook al tussen de 25.000 euro komt te zitten. En hoe kwam je erachter? Zou er daar gewoon niet te zijn? Dus je houdt ze staan en je zegt, goedenavond, douane en En dan zeggen ze, nein. En dan denk ik, dat is niet het goede antwoord. Dat klopt niet. Er zaten wel mooie stukken bij trouwens. Wat dat betreft ben ik best wel het extra. Ja, is dat ja, ja, ja. mooi. Daarom vind ik dat denk ik ook mijn grootste vangst. Goedendag. Bent u hier van de grens? Nou, ik heb mijn kantoor hier. U heeft oh, je hebt een kantoor hier? Ja. Meneer is douane geweest. Ja, Mag ja, heel even er. kijken? Ja, daar is niet speciaal dus iets te zien. Of zo ja, dat vind ik ja. wel grappig. Och, die muur is dicht. Deze was eerst open, ja? Nee, ja, ja, ja. Ja, daar kon De chauffeur komt zo om. om ja. Zo zeg. Oh, oh. Verbood, ja. Hier tussen deze twee muren, daar was nog een toonbank. Zo'n counter. En hier naar beneden, daar hing er nog, uh, daar hing nog een, uh, een frame vol met raampjes. En dan konden de chauffeurs konden hun documenten zo doorgeven. Dus ik, wij zaten aan deze kant. Komt u uit deze buurt? Kende u deze grens vroeger? Uh, nou, ik lief al heel wat jaar in Wenlo, uh, 30 jaar, maar ik ben zelf Duitser. Ach, u bent vast blij dat die grens weg is, of niet? Oh, ik heb daar niet zo'n probleem mee. Nee, nee overal, maakt... ik die, vond dit wel prettig. Nou, ik moet zeggen, ik vind in bepaalde situaties vandaag de dag ook misschien nog prettig als het afgesloten zou zijn. Mm -hmm. En uh, dan uh, denk ik was het misschien ook iets makkelijker geweest voor, uh, ja, voor de Nederlandse staat om dingen te controleren. Uh, Daar dat... zijn grenzen voor, natuurlijk. Juist, juist, juist. Maar door het Schengen-overeenkomst uh, uh, uh, hoeft dat niet meer. Nou, en daarom denk ik dat hier ook heel veel aan drugs gesmokkeld wordt. Want uh, de nieuwe plan met die, die uh, shops daar, uh, mm -hmm. alleen voor uh, Nederlandse mensen dan toegankelijk maken, vind ik een dom idee. Dat is mijn eigenlijk mening. Maar als hier nog douane was geweest, jullie hadden al die drugs tegengehouden natuurlijk. Nou, alle, je, je houdt nooit alles tegen. Nee. Je weet niet hoeveel je mist. Dat is nee. het grappige van smokkel. Ja. Je weet nooit hoeveel je mist. Nee. Ja. Ja, maar ik denk ook tegenhouden, kijk, die mensen die natuurlijk over de grens rijden, die kon je dan controleren en dingen tegenhouden. Maar iemand die over de groene grens ging, zoveel douane mensen heb je niet om alles te kunnen controleren. Maar eigenlijk is het bijzondere, vroeger woonde je aan de rand. Ja. En nu de grenzen weg zijn, woon je absoluut ergens in het midden. Ja, in principe in nowhere. Toch, dat moet toch eenandering in de hoofden brengen. Ja, ik denk sowieso, je lief dan in het of nowhere. En ik denk dat het vandaag de dag zo is dat mensen die hier wonen vrij eenzaam wonen. Want vroeger was er nog meer activiteit hier. Hè? Dan waren de douaneambtenaren hier en de Marshalsee die controleerden regelmatig. Maar is het dus mogelijk geweest dat jullie elkaar ooit hier getroffen hebben aan de grens? Dat kan altijd. Denk ik wel. Ja dan, de, ja, dan Ja, dan in die tijd ben ik zeker op. de grens overgestoken, definitief. Heel vaak. Ja, ja, ja. Want toen was het zijn kantoor. Ja, Nee, <laughs> <Ja. laughs> het is ja. uw kantoor. Ja. De rollen zijn helemaal omgedraaid. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Hebben ze u, u wel een staande gehouden en dat u iets moest inleveren qua drank? Nee, nee, nee. nee. Nou, nee, nee. Ja, gewoon ja, mo mo de modaal. De nee, modaal iemand, hè. Ja, modaal, gewoon een standaard burger want uh, ik weet één keer, ik weet niet in welke tijd het was, daar hebben ze hier iemand staande gehouden. Dat was een maffiamens. Dus en, en, uh, ik vind dat terecht, kijk eens, als je zo spontaan de controles houdt, dus dan weet je het niet in te schatten. En als ze dan opeens het juiste, de juiste persoon te pakken kregen, is dat toch geweldig? Wat u zegt. De laatste meneer die u hoorde, die heet Wolfgang Tjeuken... En die heeft dus zijn kantoortje pal op de Duitse-Nederlandse grens bij Venlo. In hetzelfde onderkomen waar douanier Henke Lamers 15 jaar lang de drank en sigaretten van militairen in beslag heeft genomen. Heel verstandig. Hij was een smokkelaar. Die diep in de nacht. Steeds weer zijn smokkelaar.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 Hij was een smokkelaar hm. die diep in de nacht. De grenzen. Het klinkt allemaal als geschiedenis, maar het zal toch ook niet dan weer terugkomen nu? Zal het hier dan uit elkaar vallen? Gisteravond in de bossen bij Soesterberg verzamelde zich een groepje mensen dat niet gelooft in grenzen. En onze grenzenroze medewerker Jacqueline voegde zich bij deze leden... van het europawijde Network No Border. En alles draait dus om grenzen. Ook in kamp Zeist, waar achter een hoge muur, een fysieke grens dus... honderden mensen gevangen zitten die onze Nederlandse grenzen over zijn gekomen... die bij ons willen wonen en werken omdat ze het in hun eigen land slecht hebben. En die nu worden teruggestuurd... Gedeporteerd in actiejargon. Gaat u mee naar de lieflijke bossen van Soesterberg. Dan loop ik op een zaterdagavond langs prikkeldraad met boden toegang, gevaarlijke honden die het bewaken met een dertigtal mensen. En we hebben een megafoon en twee spandoeken. En hier achter die muur, een eindje verderop, kunnen we halve ramen zien waar illegalen vastzitten. We worden geëscorteerd aan beide zijden, want het is een lang lint op het fietspad, door de politie op de fiets. Ja, je wordt er scheidsziek van. Is dat politie? Ja. En je wordt er scheidsziek van? Ja, ja, ja. En dat is Ron Vrij. Ik ben Ron Vrij en ik ben actief in het no Boarden netwerk Nederland. Maar ik ben, daarnaast ben ik al jarenlang actief binnen de AGU, en dat is de anarchistische antideputatiegroep Utrecht. Dus jij strijdt tegen de grenzen? Ja ja, ja. ja. Zoals wij die nu hanteren. Hè, zodat uh, dat mensen niet uh, naar ons toe kunnen komen als ze een beter bestaan zoeken. Ja, het schrijnende is dat in Nederland iets van uh, 8000 mensen per jaar vastzitten in dit soort Gevangenissen, baaiissen, uh, vreemdelingen-detentie noemen ze dat. Grenzeloze strijd tegen de grenzen. Ja, ja. <laughs> ja, dat klinkt wel heel erg. Uh, hoe noem je dat? Strijdbaar. German, German. Geen man! Geen Geen is in Geen man! We zijn hier op de linézie. goed. het En de de voor jullie vrijheid! Vrijheid van beweging voor iedereen! Wat is een grens? Ja, ja in, in onze opinie is een grens uh, iets uh, wat kunstmatig is uh, aangebracht. En wat uh, de belangen dient van de rijke mensen. Ja, het mogen duidelijk zijn dat wij niet van die grenzen gediend zijn. Jullie zijn dus eigenlijk voor het afschaffen van grenzen? Ja, ja. ja wij zijn voor vrijheid van beweging. Uh. Ja, en, uh, en volgens mij hè, zit dat genetisch al bij ons in onze genen. Joh. Want uh, vroeger was migratie gewoon iets wat gebeurde. Ja, die volksverhuizingen. En wat ga je doen als je denkt dat je het op een andere plek beter kunt krijgen? Dan ga je toch daar naartoe. Oh, dat is heel vroeger waar je over praat. Ja, ja, ja. Hunnen ja. en de Kelten. En de... Ja, precies. Ja, maar die kwamen dan moordend en verkrachtend, uh, sloegen ja, dat, ze... Dat zal niet altijd even, even goed gegaan zijn. Nee, maar wat, wat, ik, wat ik daarmee bedoel te zeggen is van... Hier zitten 1100 mannen, opgesloten. Ja. 1100 mannen. Waar, waarom komen die hier naartoe? Die komen hier niet naartoe om mij te pesten... of om jou te pesten, of om leers te pesten. Nee, die komen hier naartoe... omdat ze een beter bestaan willen opbouwen. Nou, en volgens mij doet iedereen dat als hij een slecht bestaan heeft elders. Ik bedoel, je gaat dan toch verdelen wat je hier hebt... omdat ze daar helemaal niks hebben. Ik ga ja, voor je gek hier. Ik heb van jullie. Bedankt, niet van jullie, Maar jij hebt ook een Nederlands paspoort. Da ja. en het feit dat je een Nederlands paspoort hebt... bepaalt dat de grenzen rondom Nederland staan. Ja, ja, ja. Ja, dat is uh, bizar, hè. Vanwege het toeval dat ik hier geboren ben heb ik een Nederlands paspoort en ben ik dus blijkbaar geboren tot Nederlands grondgebied. Stel je voor dat ik in Zimbabwe was geboren of in uh, Thailand of Noord-Korea. Zo, so, man, dat zou dan een ander leven voor me hebben. Toeval is dat, toch? Het is niet voor niks dat er, uh, dat er brand wordt gesticht... of dat er ruiten in worden gekegeld of verf wordt gegooid. Dus dat gebeurt ook. Nee, zonder meer. En die, die dienen zeg maar, dezelfde doelen als wij, of als ik. Nogmaals, al mijn acties die zijn openbaar. Dat is voor mij in ieder geval superbelangrijk. Maar, uh, maar ik ben daar niet van gediend. Dat is niet mijn wereld. Mijn wereld is er eentje zonder angst en zonder onderdrukking en, uh, en zonder grenzen... Ja, wat vind je er dan van? Ik snap het wel. Ik snap het wel. Ik ben een calair geweest, hè, mm -hmm. om, uh, om te kijken hoe die situatie daar is met migranten. En ik snap dat je, als je, dat, als je daar geweest bent, hè, en je ziet daar Vietnamese gezinnen in de sneeuw uh, proberen rond te komen, proberen te leven, dat als je hier terug bent, dat je een, een steen door de ruiten van de IND kegelt. Ja, daar kan ik me helemaal bij voorstellen. Ja. Dus dat is, dat is geen overschrijden. Nee, nee, nee, nee. Er is hier iemand van de radio. Vertellen jullie waar jullie vandaan komen en hoe lang jullie hier zitten. Er wordt uitgezonden dat het schandaal is wat hier gebeurt. Vertel. Ja. Bedankt dat jullie ons niet vergeten. Klinkt er vanuit de verte via het luchtrooster... Als antwoord. In gebrekkig Nederlands, dat wel, want aan een inburgeringscursus zijn deze mensen nog niet toegekomen. Ronvrij, ik denk niet dat ze dat ze echt een naam is. Die, uh, die heeft die heeft die heeft een enorm punt natuurlijk. Waarom zou je als je ergens anders geboren bent niet uh, niet niet niet, niet, uh, niet hier niet hier kunnen komen? Ja, ik, ik vind ja, het is het is een punt. Maar het is een punt. En dat kan gemaakt worden later deze maand nog in Stockholm, bijvoorbeeld. Uh, daar heb je No Border Dagen. Daarover meer op de site noborderstockholm.org. En uh, ze staan ook nog: de No Border mensen bij het vliegveld net buiten Düsseldorf. Waarom eigenlijk? Waarom hebben menselijke wezens, wezens eigenlijk, want dieren hebben het ook natuurlijk, die, die behoefte om zich af te schermen? Kijk, in de ruimte is het helemaal leeg. Nou ja. Hier en daar, daar zweeft een atoompje, maar die komt bijna nooit een andere atoom tegen. Die atoom heeft alle ruimte. Maar hier op aarde barst het van de atomen. Als je op heel kleine microschaal gaat kijken, bijvoorbeeld in de lucht die je nu inademt, en die ik inadem, dan zie je allemaal atomen die tegen elkaar opdringen, die van A naar B oneindig veel obstakels tegenkomen namelijk soortgenoten. Dat hotsen en dat botsen, dat is een enorme helse chaos. Dat is net een, een, een, een luchtruim voor het vliegtuigen... die allemaal tegen elkaar opbotsen, maar niet kapot kunnen. Dus het is enorm, enorm, enorm lastig om erin te zitten. En uh, hier op aarde groeperen die atomen zich tot stoffen. En die stoffen werden de bouwstenen van het leven. En dat leven ontwikkelt zich tot dieren, waaronder de mens... En wat eigenlijk mijn theorietje is, dat uh, die atomen zich hebben verzameld... tot grote organismen. Om beter vooruit te kunnen komen. Een atoom in een menselijk lichaam kan veel makkelijker bij die volgende boom komen... dan een atoom die alleen staat. Dus al die andere atoompjes. Het is maar een ideetje, hoor. Het is maar een ideetje. It's in our nature... Everybody needs their personal space. Maar wat zijn de boundaries van persoonlijke space voor businessmen? Dat That's what KLM wants to know, so they can improve their comfort level on business class throughout Europe. Dit is een reclamefilmpje van de KLM over een onderzoek naar personal space, de ruimte die mensen om zich heen willen hebben. De afstand die ze tot de volgende mensen willen houden. En je ziet een man die in een grote lege ruimte steeds vlak naast het eenzaam wachten van de passagiers gaat zitten. En die vinden dat niet leuk. Leading social scientist Albert T. Hall defined personal space in 1954 als de region surrounding a person, which they regard als psychologisch theirs. Invasion of personal space can often lead to discomfort or anxiety on the part of de victim. En wat biedt de KLM nu aan? Als je een tickets business class koopt, krijg je een lege stoel naast je. Zodat je meer personal space hebt. Wat ik heb leren? Businessmen echt really apprehend hun persoonlijke ruimte. Dat is waarom KLM je naast een next to an zitten. Want dat is wat je zou willen als je de keuze had. The choice. Ja. Je moet wel lef hebben. Fijn dat je milieubewust bent als bedrijf, maar wel lege stoelen de oceanen over laten vliegen. Omdat ervoor betaald wordt. Ik heb nu verbinding met Mariska Stevens. Hallo. Goeiedag. U bent antropoloog. Ik ben uh, cultureel antropoloog, ja. Ja, en uh, u heeft veel onderzoek gedaan naar uh, ja, uh, personal space, hè, begrijp ik. Uh, ik heb onderzoek gedaan naar lichaamstaal uh, en uh, personal space. Uh, en de wijze waarop mensen uh, onderling omgaan met elkaars uh, personal space. Omdat die cultureel bepaald is. En, in alle culturen ook verschillend is. Dus personal space in de ene cultuur is niet hetzelfde als in de andere cultuur. Kun je een paar culturen tegenover elkaar zetten? Uh, bijvoorbeeld de Nederlandse en de, nou ja, de Chinese bijvoorbeeld? Ja, er is een behoorlijk verschil tussen. Um, iedereen die wel eens naar China is geweest... Ja, die weet hoe vreselijk druk het kan zijn daar, vooral in de steden. En hoe enorm druk het ook kan zijn in de Chinese warenhuizen... Ja, en dat is dan toch iets heel opvallends. Want ondanks het feit dat het zo druk is in die warenhuizen... lijken mensen elkaars eh, persoonlijke ruimte, eh, niet echt eh, te, te storen. En eh, ik hoor het ook vaak van mensen die daar geweest zijn. Ik ben daar zelf natuurlijk ook heel vaak geweest. Ja. Um, dat is dat de manier waarop je beweegt in een Chinees warenhuis... minder onprettig is dan wanneer je bijvoorbeeld hier in Nederland... in een heel drukke... Uh, uh, warenhuis zou bewegen. Waar, waarom? Want je schurkt toch helemaal tegen elkaar aan? Ik uh, begreep in China. Dat, dat, dat maakt toch niet uit? Nee, maar op een of andere manier. In Nederland is het zo dat de persoonlijke ruimte... Uh, sterker gedefinieerd is. En ja. dat uh, mensen daarin ook bijna territorialer zijn. Met andere woorden, als je hier... In een, uh, in een warenhuis uh, uh, langs iemand wil... dan moet je bijna op je knieën gaan liggen en zeggen... mag ik eventueel even <laughs> ja. passeren als het niet ja. al te veel is. Ja. En iemand gaat niet vanzelf opzij. En in mm -hmm. China bewegen mensen met elkaar mee. Ze gaan en vanzelf opzij. En ze vinden het ook niet erg wanneer je eh, tegen ze opbotst per ongeluk. Of eigenlijk, ja dat botsen, dat gebeurt niet. Want mensen bewegen vanzelf mee. Nee. En ja, dat maakt ook eigenlijk dat de sfeer in een, in een druk warenhuis minder agressief is, zeg maar, dan hey. uh, de sfeer in een minder druk warenhuis in, in, uh, in Nederland. Goh, en, en als je die, die personal space die een Chinees nodig heeft, als het vergelijkt met de personal space die de gemiddelde Nederlander nodig heeft, uh, het verschil is uh, 20 centimeter 2 meter of zo, zoiets? Of kun je dat niet in centimeters ik, praten? Ik zou zeggen, ja, nou, ik zou hm? zeggen 50 centimeter 1 meter of 50 centimeter 1,5 meter. Voor ons? Ja, dat ja. voor ons. Is die anderhalve meter, is die groter. En, uh, en ik denk dat heeft gedeeltelijk heeft dat te maken met dat Chinezen ja vaker ook uh, te maken hebben met, uh, met dat ze heel veel binnen één ruimte uh, uh, aanwezig zijn. Ja. Maar het heeft ook wel te maken met wat ze uh, ja een soort lichamelijke integriteit. Ja. Die min of meer vanzelfsprekend is, waardoor de ruimte ook niet altijd bevochten ah, hoeft te worden. Juist. Zegt de Amerikanen: Je hebt het meeste ruimte nodig, begrijp ik, hè? Uh, van alle volkeren ja. op aarde hebben de Amerikanen het grootste. En dan is het niet zozeer de ruimte die ze nodig hebben, als wel het afstandsgedrag. En dat betekent dat als zij, zij communiceren met elkaar, dat zij de grootste afstand hanteren. Dan kunnen ze ook dikker, dan ze ook dikker worden, misschien. Mm, nou, dat, dat, daar heeft het niet zoveel mee te maken. Oh, maar okay. ik, kan wel een, ik kan wel een leuk voorbeeld geven. Ik was een keertje bij ja. een, uh, een conferentie ja. in uh, de Verenigde Staten. Ja. En daar stond een uh, Amerikaanse vrouw en een Italiaanse vrouw. Die stonden met elkaar te praten. Ja. En ik stond daar vlakbij. En uh, drie minuten later keek ik om. En toen waren ze op een of andere manier waren ze vijf meter opgeschoven. <laughs> en wat bleek, die Italiaanse ja. vrouw die, ja, kwam steeds dichterbij. En die Amerikaanse vrouw die trok zich steeds verder terug. Ja, van ja, ja. Ja. En het, het gevolg was natuurlijk dat ze met z'n tweeën... Ja, min of meer door de hele ruimte heen dansten. Bedankt Mariska Stevers voor deze uitleg. Uh, ja. U heeft ook een boek geschreven... Why Dutch Cows Don't Speak Chinglish... Ja, uh, waarin inderdaad. u dus winken geeft... hoe je zaken moet doen met dit soort dingen in gedachten... bijvoorbeeld tussen Europeanen en Chinezen. Ja, precies. Hè? Inderdaad. Goed. Dat klopt. Dank u wel. Okay. Over de grens. De nieuwe fietsen werden nog diezelfde ja. middag gebracht... En meteen gingen we ze uitproberen. Ze liepen soepel. En we reden er zo een eind mee weg. De grens over. En daarna verder Duitsland in. Het werd schemerig. Maar lachend fietsten we verder. En pas veel later, in een dicht woud... drong het langzaam tot ons door... dat we volledig verdwaald waren geraakt. Gelukkig zag ik in de vette een herberg. Maar het bleek een ruïne. En op dat moment verloor ik mijn controle... en duwde met een schreeuw mijn fiets in een diepe, donkere sloot. In de stilte die volgde... begreep ik voor het eerst wat we eigenlijk aan het doen waren. Iedereen weet alles. Lang voordat het gebeurt... Niek de Vries las voor. Hij staat deze zomer op Lowlands, Oerol en Noordelzon. En 4 juni, morgen dus, op het zomerparkfeest in grensgebied Venlo. Er zijn mensen die dol zijn op grenzen. Hoe meer grenzen, hoe beter. Want een grenzen betekent dat daarachter een ander land ligt. Misschien wel een nieuw land dat je op de lijst kan zetten... van alle landen waar je ooit bent geweest. Er zijn zelfs landenverzamelaars. En die hebben zich verenigd in de Travelers Century Club, de TCC... Daarvan zijn vooral Amerikanen lid, maar ook een paar Nederlanders, waaronder de een eiige tweeling Rijnhoud en Rutger Prakken. In 1980 gingen ze voor het eerst samen op reis naar Zwitserland en ze bezochten toen alle kantons. En inmiddels behoren ze tot de, tot de meest bereiste mensen ter wereld. Ik zocht ze op in de lommerrijk gelegen Haarlemse stadsvilla van Rijnout. Goedemorgen. Jij net het weer leuk? Welkom. Wordt het weer Verder. De Travel Century Club, de TCC, is een, een reisclub met een soort ideologisch karakter. Maar waar het op neerkomt is dat de aangesloten leden in ieder geval in honderd landen moeten zijn geweest. En uh, er een soort sport van maken om zoveel mogelijk landen in de wereld te bezoeken. En dus ik denk dat er ook vier Nederlanders lid van zijn. Er zijn 1800 leden bij de TCC en ik denk dat van die 1800 misschien er 100 of 150 een aparte status hebben. Dus zilver, gold of platinum member of daarboven. En wij zitten dus tussen zilver en goud in. Er zijn volgens mij iets van 195 landen die bij de Verenigde Naties zijn aangesloten. En wij, ik er zelf ben er volgens mij in 155 geweest. En ik in 148. Dat is een hele prestatie. Ja, er is hard voor gewerkt. En de TCC heeft zelf een lijst opgesteld met 321 landen. Dus dat gaat veel verder. En daarom kan je dus ook sneller op 100 zitten. Bijvoorbeeld in uh, Engeland heb je dus Engeland natuurlijk. Wales, Noord-Ierland, Schotland, uh, Guernsey. De focus ligt bij ons toch op echte landen. Hè? Dus de, de TCC... Maar oh, je moet je eigen, eigen regels hebben. Ja, we hebben ook wel een beetje eigen regels. Want die TCC die maakt het zichzelf soms wel erg makkelijk omdat ook een tussenstop met een vliegtuig in hun optiek meetelt. En dat vinden wij te dun. Je moet gewoon een visum hebben, je moet door de douane gaan. Je moet dingen bekijken en dan weer wegvliegen of weggaan met de boot. Dus dat, de lat ligt bij ons hoger. Dan heb ik nu aan de telefoon Jan Belgers. Goedenavond. Goedenavond. Polgits ben je. En uh, als polgids uh, heb je ook uh, te maken gehad met uh, leden van de Travelers Century Club. Uh, vertel eens. Ja, ik, ik heb, uh, dat was in 2006. Toen heb ik, uh, was ik expeditieleider op een reis van Oceanwide Expeditions. Een Nederlands bedrijf dat polreizen organiseert. En er was een groep die heeft Oceanwide benaderd. Dat is dus de Travelers Century Club. Om Bouvet Island aan te doen. En Bouvet is, zover ik begrepen heb, van hun een, een soort heilige graal. Een van de meest moeilijk bereikbare plaatsen in de wereld. Het hoort bij Noorwegen. Noorwegen heeft het geclaimd. Het ligt een beetje tussen uh, je kunt zeggen Antarctica en Tristan de Cunha in. Een van de eilanden die wij normaal ook aandoen. Het meest afgelegen bewoonde eiland van de wereld wordt het wel genoemd. Maar daar waren veel van die Traveler Century Club mensen al geweest. Zoals bijna alle eilanden, behalve Bouvet. Kijk, er zijn van die TCC-lijst zijn er zoveel lastige landen die heel kostbaar zijn om te bezoeken... dat uh, bijvoorbeeld Diego Garcia, waar die uh, B-52's van opstijgen... dat is een land op de TCC-lijst. Nou, daar moet je verschrikkelijk veel geld met een privé-tour voor betalen. Nou, dat is natuurlijk verder niets aan aan Diego Garcia. Dus daar hoef ik en, niet specifiek naar toe. En daar heb je er ongeveer dertig van. Hè? Want als je daar in die hele Pacific gaat kijken... Dat, dat, dat michelt daar van die kleine eilandengroepjes. En die moet je allemaal hebben gedaan om bij de TCC uh, de lijst... Vol te krijgen. Ja, maar jij zijn wel lid, u is niet voor niets lid. Nee, nee, nee. Maar we zijn gewaardeerd lid volgens mij, als Europees lid. Maar ook om bijvoorbeeld Antarctica heeft de tcc lijst 12 of misschien wel 15 landen tussen aanstekers. En ja, dat boeit mij totaal niet. Misschien dat ik één keer die pingwins op Antarctica wil zien, maar zelfs het hele Antarctica is niet hetgeen wat mij het meest prikkelt om daar naartoe te gaan. Dus we zullen het nooit halen, denk ik. Het is koud, er is ijs, er staan ontzettend veel golven, er, is, er woont niemand, het is leeg. Pinguïns en pels voor bewonenden. Um, en het landen is dus heel moeilijk. En uiteindelijk kwamen we bij Bouvet, maar toen zat er wel, kwam er wel een, een enorm lage drukgebied aan. De kapitein was enorm nerveus. Die zat enorme druk uit te oefenen. Dus van, hier willen we eigenlijk niet zitten als het stormt. Yeah. Je wil iets, maar ja, je, je weet ook dat je soms dingen cancelt. Yeah. Maar dat kon natuurlijk dat niet. Dat, was, dat was, was verschrikkelijk natuurlijk. Je kon ja, niet Ja, zien. dat was verschrikkelijk. En, voor, die, en, voor, die, voor die mensen. Um, maar het was ook er waren veel, veel geruchten sowieso over het landen. Ik kreeg ook van, van passagiers geruchten te horen. Ook over mezelf. Dat ik omgekocht zou worden om hen voor te laten. Of weet ik veel wat voor privé zodiacs, Wat dus werkelijk nooit gebeurd is. Maar ik kreeg ook verhalen dat, dat passagiers, mensen hadden, ook TCC-leden hadden gehoord... Die bemanningsleden geld aanboden dat als ik zou beslissen dat het niet door zou gaan... dat zij dan eh, met een bemanningslid, met zo'n rubberboot, privé, stiekem snel aan land zouden gaan. Die hadden er dus alles voor over. Ook mensen die dus in, in het water zouden willen springen... die mogelijk zo'n survival suit bij zich zouden hebben. Dat soort verhalen deden ronde, maar dat weet je niet. En ik, ja, ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als we niet geland zouden zijn. Nou... Ik weet het niet. Ik, in ieder geval ontzettend veel kwade mensen. of sowieso. En, uh... ja. hoeveel, hoeveel mensen waren dat van de, van de TCC? Ja, ik denk hoeveel mensen waren het Een stuk of een kleine twintig of zo, denk ik. En wat was de gemiddelde ja, leeftijd van die Travelers Century Club leden? Ik denk, ik denk rond de zestig. Boven de zestig. Ja, ja, ja, ja, ja, toch wel. De oudste was volgens mij zo'n tachtig. Ja. Ik kan me voorstellen dat, er, dat, er, dat ja, als je tachtig uh, bent en je wil, je wil dat record halen... Hè, ja. dat, je dan, uh, dat je dan je leven riskeert. Ja, geruchten weet je nooit of ze waar zijn, maar het zou me niet verbazen als het zo geweest zou zijn. Dus ze hebben ze goed in de gaten gehouden, specifiek deze zegt... mensen. Ja. ja. Zeg, hebben jullie ook veel andere TCC-leden ontmoet? N Nog ja. helemaal nooit. We krijgen eens in de zoveel tijd krijgen we zo'n brochure of zo'n zo zo nieuwsletter uh, van de TCC. En als je die foto's ziet, dan heb je ook weinig behoefte, en krijg je ook weinig behoefte om die mensen te ontmoeten. want Dat zijn veelal Amerikaanse pensionado's. Die dus een beetje in, in, in, in, in een kudde manier die, die, die moeilijke landjes afstruinen. En, en daar heel erg tevreden met zichzelf over zijn. En als je die foto's alleen al ziet van uh, zo'n zo groep... Die TCC-mensen hebben vaak toch ook wel lichtblauw en roze haar. Omdat het toch echt wel van die Amerikaanse suikerspinnen zijn. Van die hele eager beavers die er allemaal blij in de camera staan te kijken. Van kijk mij is hier belangrijk zijn op zo'n TCC-bijeenkomst. Dan is de aandrang om naar zo'n vergadering te gaan is negatief. Ja, en hetzelfde geldt om dus zo'n TCC-reis mee te maken. Daar hebben wij niks te zoeken. Ja. Maar we hebben wel uh, de spullen ingestuurd om Silvermember te worden. Dus dat hebben, we ons natuurlijk, uh, dat hebben we nog wel even gedaan. Wij hadden ontzettend geluk toen we daar kwamen. Op dat moment was het, was het naar, naar begrippen, hoe begrippen was het rustig. Het scheen er een flauw zonnetje. En uiteindelijk hebben we een plek gekozen een of ander beschermd strandje, wat, wat misschien drie meter lang was en één of twee meter diep, denk ik. Een klein, heel klein baaitje. En dat was dus beschut tegen die deining. En daar zijn die mensen dus nou, ik denk één of twee minuten aan land geweest en weer terug. Je zag die mensen dus met hun voeten op het strandje zitten. En zag, ja. zag je wat er gebeurde met die mensen? Ja, nou, er was één zweet aan boord. Die had dus al een aantal pogingen gedaan om op bouvet te landen, yeah. uh, maar was nooit gelukt. Had zelfs al in een rubberboot, had ik begrepen, rond bouvet gevaren, of in de buurt, maar kon niet landen. Yeah. Maar wat wel, wel fascinerend, ja, ook wel tragisch was, om te zien dat de stemming bij die man... Heel even was er een moment van euforie, en daarna was dat ook wel weg de rest van de dagen van de reis. Want hij had zijn heilige graal gehaald, daarna leek er niet zoveel meer te zijn voor hem. Hij had het gehaald wat hij wilde. En daar heeft hij zoveel jaren aan gewerkt. Oh. En dat, was, dat was er. Misschien had hij wel alle landen gehad nu in territorium. Ja, dat had hij. En het, oh. het, het leek wel of het een anticlimax bijna ja, ja, was. van he. Wat nu? Ja. Wat nu, hè? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is net alsof je op de maan bent geweest en je komt dan terug. Ja, wat moet je dan nog doen? Dus het, Je moet gewoon zorgen dat je gewoon een, een soort buffer hebt van landen waar je nog altijd naartoe kan gaan. Rijnoud, je bent jurist. Het is niet zo dat je overal maar op de hele wereld komt voor je werk. En uh, Rutger, je, bent, je werkt bij een reisorganisatie. Dus ja, dat is een heel ander verhaal. Ja, nou, inderdaad. Ik heb voor mijn werk eigenlijk, uh, behalve misschien de Benelux-landen... nooit voor mijn werk hoeven reizen. Dat zal ook de komende jaren niet gebeuren. Dus bij mij is het echt het oude handwerk. Het is allemaal privé. En uh, voor Rutger geldt inderdaad dat hij uh, heel veel moet reizen voor zijn werk. Ja, maar ik, ik ben natuurlijk best veel op reis... maar ik kom ook heel veel in landen waar ik al ben geweest. Dus, dus dat, dat, dat voegt niet echt veel toe qua aantal landen. Hebben jullie echt competitie met elkaar ook? Nee, dat valt wel mee. Ik bedoel, we vinden het allebei nog steeds heel leuk om veel te reizen. En dat doen we ook met z'n tweeën. Uh, dus we hebben ook nog wel weer wat dingen op stapel staan met z'n tweeën. Voor ons is de, de, de grootste... Lol om op reis te gaan, dat je toch je goed voorbereidt op zo'n reis. Je inleest in de politiek en de geschiedenis van die landen. Absoluut. En, en dus ook gewoon met lokaal vervoer, met lokale bussen, nog steeds uh, door die landen reizen en op die manier. Uh, ja, in plaatsen komen waar zeker de gemiddelde TCC-reiziger niet zal komen... want die is dan al lang weer vertrokken naar het volgende land. En, en wij zijn pas 46, hè, dus we, we, we hebben nog jaren te gaan. Dus, uh, en ik begin nu, zo langzaam moeten we gaan oppassen... dat we niet naar te veel landen gaan, want je moet natuurlijk wel wat overhouden. Reinoud en Rutge Prakken gaan deze zomer met hun gezinnen... onder andere naar Egypte, Malawi, Tanzania en nog een handvol andere landen... Jan Belgers van Ocean White Expeditions vaart nu op dit moment... in de buurt van Spitsbergen met natuurliefhebbers dit keer. En ik had een droom vannacht. Over twee oude mannen aan boord van een expeditie naar Bouvet Island. Ze hebben elkaar nooit eerder ontmoet. De ene is 88, de andere 91 jaar oud... De een was wereldwijd zakenman in koppelstukken voor oliepijpleidingen. De ander was als diplomaat levenslang troubleshooter op ambassades. En allebei zijn ze lid van het Travelers Century Club. Voorzichtig proberen ze elkaar af te tasten. Hoeveel van de 321 landen op de TCC lijst hebben ze bezocht en afgevinkt? Ze raad elkaar in het ongewisse weer het geheim houden voor elkaar. Terwijl het schip bij beauvais komt, neemt de spanning toe. Ze houden elkaar graag het in de gaten. Toch lukte het de zakenman om ongezien in de papieren te neuzen van de diplomaat. Wat leest hij? Dat de diplomaat 320 landen heeft bezocht. En net als hij zelf. Er ontbreekt nog maar één gebied: Bouvet Island. Dat zal het sluitstuk worden voor beide. Die nacht stormt het op zee. En als Bouvet Island de volgende dag in zicht komt, stormt het nog steeds. En de tweede nacht stormt het ook. En verdwijnt de diplomaat. Hij is in de vroege ochtend niet meer aan boord. Er ontbreekt geen oplastboot of iets, hij is gewoon weg. Die ochtend is het schitterend weer. De zakenman wordt aan boord gehesen van een bootje en mag aan land. Als een sloep het strandje van bouvet raakt en hij zijn voet buiten boord wil zetten... ziet hij links, op nog geen 10 meter afstand, een aangespoeld lijk liggen. Het is de diplomaat. Zijn ogen staan half open. Zijn mond is verwrongen in een wilde, bevroren lach. Hij was de eerste. Dank voor het luisteren naar Studio Itserda. Midden-augustus zijn we weer terug. Wij geloven in u, luisteraar. We vertrouwen erop dat u thans, na 66 afleveringen Studio Itzada... sterk genoeg bent om zonder onze wekelijkse steun... de komende drie maanden sportzomer ongeschonden door te komen. Dat gaat u zeker lukken. En als u het moeilijk krijgt en het wordt u te zwaar... Probeer dan kalm te blijven en ga snel naar onze website vpro.nl/itserda Om daar weer op krachten te komen. Hartelijk dank voor het luisteren naar onze radio-toestel. Dan treffen we elkaar eind augustus bij een breed publiek. Hier is het punt waarop dezelfde straat waar we net stonden een kwartslag gedraaid is. En dat gebeurt in mijn hoofd. Zometeen de wereld in beweging in Labyrinth Radio. Het wonderlijke verhaal van Richard. Mijn hele landkaart in mijn hoofd, die klikt een kwartslag. Waar gaat het mis bij Richard? Als die wereld een kwartslag gedraaid is, is mijn beleving van die plek ook anders. Elke plek kan ik op twee manieren beleven. Straks 8 uur, Labyrinth Radio, met de wetenschap van nu. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 zo bezorgt u gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asmbank.nl voor de wereld van morgen. Holland Festival met een weekend ter ere van de 100ste verjaardag van John Cage, de muziekvernieuwer van de vorige eeuw, met onder meer Songbox en Europa 3 en 4. Cage Weekend op 9 en 10 juni in muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl.